Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat er 2000 nieuwe parkeerplaatsen voor vrachtwagens bijkomen. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor 800 plekken. Naar andere locaties wordt nog gezocht. Het gaat om beveiligde parkeerplekken langs de belangrijkste routes... waar chauffeurs kunnen uitrusten, douchen en eten. Daar is volgens minister van Nieuwenhuizen nu een flink tekort aan. Chauffeurs parkeren daardoor noodgedwongen op plaatsen... waar weinig voorzieningen zijn of waar ze eigenlijk niet mogen staan. Gemeenten klagen daar al langer over. De baas van de politie van New York heeft zijn excuses aangeboden... voor de beruchte inval in een homobar in 1969. Over twee weken is die inval in de Stonewall Inn, precies 50 jaar geleden. De politieactie leidde toen tot de Stonewall-rellen... die gezien worden als het begin van de strijd voor gelijke rechten... van de LHBT-beweging in de Verenigde Staten. De organisatie van de Gay Pride in New York... noemt de excuses van de politiebaas een goed begin. De Europese Unie heeft Vietnam opgeroepen om per directe man vrij te laten... die vandaag zes jaar celstraf kreeg voor berichten die hij plaatste op Facebook. Volgens Vietnam zijn die berichten staatsondermijnend. Brussel noemt het een zorgelijke ontwikkeling... en Amnesty International houdt het op een schijnproces. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden er in Vietnam... steeds meer internetgebruikers gearresteerd. Zo zouden de autoriteiten critici van de regering in een weurgreep houden. De voorlopige opbrengst van de Alpe d'U6 is bijna 12 miljoen euro... een half miljoen meer dan vorig jaar. Het bedrag wordt vermoedelijk nog wat hoger. De definitieve opbrengst volgt dan later. De meeste deelnemers haalden het geld op door de berg in Frankrijk... op te fietsen of te lopen. Maar dit jaar is er ook een deelnemer op skilers omhoog gegaan. Het geld gaat naar de KW, KWF-kankerbestrijding. Het weer. In het zuiden kan er een bui vallen. Minimumtemperaturen komen uit rond een graad of 11. Morgen is het dan zomers warm, maximaal 27 graden. Vanaf de middag is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NRS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Luisteraars, welkom bij Pearson Radio Show 1336 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Bijzonder programma, uh, vier nieuwe werkjes, de eerste twee uh, in dit uur. En dat is het uh, Bloementaal met uh, bijna een Nederlandse naam zou je zeggen, maar het is Bloementaal... The Late Train Home, dat is zijn laatste album. En uh, Ravel Groten met zijn album Star Lullaby is het uh, andere uh, gloednieuwe album. Dan één keer per jaar worden de ZMR Music Awards uh, bekendgemaakt en natuurlijk uitgedeeld. En dat gebeurt allemaal live in New Orleans. En dat is uh, in de mei afgelopen maand, op de 18e, is dat gebeurd. En van deze twaalf artiesten die awards, music awards hebben gekregen... dan gaan we eigenlijk van alle twaalf een nummer van hun album draaien. In het eerste uur Jeff Oster, album of the year met zijn album Reach. Daarna komt Ryan Jude, Heidi Breyer als best piano. Dan Mac Bowles, dan even kijken David Waller. En, en dan hebben we Valérie even... Ja, kijk even naar mijn lijsten, want het is allemaal een beetje een rommeltje. MacBalls, David Waller, 2002. Ja, dat is een groep, dat is, een, dat is wel grappig. Eh, vader, moeder en dochter. Prachtige muziek maken ze. Komen allemaal aan bod. Dat gaan we allemaal doen in dit uur. De playlist, het gaat ook een beetje snel. Kan je het terugvinden op piezelradio.info. Veel luisterplezier. I'm Celtic Harpist, Trine Opsale, and you're listening to my latest album at Colors to My Sunset Sky on Peaceful Radio. Please visit my website, trineopsale.com.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 This is Randy Kopas from 2002. You're listening to Peaceful Radio. website at wwwmeta